6.9, straks meer. 4, 5. 4, 5. 4, 5, 5. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. Tien Nederlandse componisten zijn van plan om een nieuwe muziekrechtenorganisatie op te zetten. Ze willen een alternatief bieden voor muziekrechtenorganisatie Buma Stemra.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 Dan nog het weer, vanochtend nog wolkenvelden, maar vanmiddag vooral veel zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS. Dit is René Passet van de AMB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam Amersfoort bij 1 Brugge 3 kilometer. De A8 Zaandam Amsterdam bij Oostzaan 3. En de A9 Alkmaar Amstelveen bij Battenverdorp 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Enter my Vier. Welkom bij het derde en laatste uur van Zandvoort op zondag bij CFM. En je hoorde David Bowie als eerste vieren met Let's Dance. En wat gaan we in het derde en laatste uur allemaal doen van dit programma Zandvoort op zondag? We horen het nu van Albert-Jan. Nou, we gaan eerst om uh, kwart over vier, uh, vijf, moet ik zeggen, uh, kwart over vijf. Gaan we contact zoeken met de, uh, meneer De Visser, onder het motto van, gaat het weer een beetje... Kwart over vier. Kwart over, vijf. Uh, kwart over vier. Jij hebt gelijk. Kwart over vier. Ja, ik was in de war. Goed. Uh, ga, onder het motto van, gaat het weer een beetje, meneer de Visser. Gaan we scha schakelen met uh, uh, hoorn, want daar is momenteel de vijfde watersportbeurs voor gebruikte boten En we gaan kijken of meneer Visser nog wat zaken heeft kunnen doen, dan wel lekker heeft kunnen eten. Uh, half vijf hebben we uiteraard het dier van de week. En die luistert naar de naam Oscar. En uh, liefhebbers van het gedicht van de week, rond de klok van kwart voor vijf. En het heet Zandvoort op zondag. Hey, ik ben heel erg benieuwd. Nog even over het uh, dier van de week. Drie jaar geleden is Jolanda uh, begonnen met het uh, dier van de week. Week, Elke week krijgen we een berichtje en deze week is dier van de week die en die en die. Drie jaar geleden begon het met het hondje chillip, chillip, chillip. En daar zijn we drie jaar verder In uh, je straks om half vijf wie het nieuwe dier van deze week is bij CFM. En straks hebben we natuurlijk nog de, de einduitslagen van de wedstrijden die om half drie zijn begonnen. En dat ziet er voor Feyenoord nog rooskleurig uit. Maar daar over straks meer. Door met de muziek. Ja, hier is Shout, volgens mij de single van Tears for Fears. Zo gaan we contact opnemen met de heer Frank de Visser. is even kijken wat hij allemaal te melden heeft daar vanuit te horen. Hoor je over één plaats, na het plaatje van Mitchell Wilder in dit Belevert Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. Hier is Break My Strikes. De single van Matthew Wilder in Break My Strides. Jawel, jawel, jawel. Ja, het is weer tijd voor Albert-Jan. We gaan contact opnemen met de heer De Visser. Goedemiddag, Frank. Goedemiddag. Met wie, ik, ik, met, ik spreek, ik. Hallo? Hallo, dat, is, dat, was, dat was Rob, ja. euh, Frank. Hallo, Frank. Goedemiddag. Ja, nee, ben... <laughs> Albert-Jan, alles wel. Ja hoor, hier is alles wel, maar we zijn veel meer benieuwd hoe het daar in Horen is gegaan dit weekend. Nou, dit weekend was uh, eigenlijk bijzonder. Het heeft vannacht even geregend. Uh, we hebben vandaag hebben we, uh, heel veel te doen gehad met een bijbouwtje wat niet meer op het dak paste. En uh, voor de rest is het een fantastisch weekend. Het is heel leuk, de sfeer is goed. En uh, ik weet niet voor zon, of niet met het weer, maar het is hier uh, gewoon een bikini weer. Nou, hier schijnt het zonnetje ook. Maar ik, we hoorden van je collega uh, Bob, je buurman uh, in de haven, dat, uh, ja. uh, dat jullie gisteravond wat moeite zouden hebben gehad om uh, iets, uh, een restaurantje te vinden, omdat alles zo uh, vol was. Is het uiteindelijk dat nog gelukt? In, uh, we hebben uiteindelijk in de gevangenis gegeten. In de gevangenis? hè? Hey? Ja, toen tent tent de gevangenis. Oh, oké. Okay. En heel bijzonder, bijzonder prachtige tent. Ontzettend lekker eten. Even niet goedkoop, altijd, uh, Met uitzicht op het, uh, het ijzermeer En uh, ik was heel bijzonder verrast. Ik zag tevens uh, bioscoop. Ze dus hebben twee zalen daar. Dus uh, of met eten werd omgeroepen of te veel. Zeg maar. Hè? Dus je moest goed opletten. En uh, wat, wat uh, was, was het hoofdgerecht? Uh... En wat was het bijgerecht? Surf en turf. Surf en turf. Surf. En het was, eh, nou, het was geweldig, echt waar. Echt, echt waar. Ben je vandaag nog het water op geweest? <g felony autograph> het water in geweest? Ja, hij, <g athlete> <Sayarik> Síarick, ja. <alide> ja. Ik ben het grote sop op geweest. En uh, het was uh, iets wat kabbelig. Maar met het roeibodje van drie meter is het al heel snel kabbelig natuurlijk. Hè. En um, voor de rest uh, is het... Ja, het is, het is eerlijk. Het is fantastisch, maar alleen... Je moet wel wat verkopen. Dat is de bedoeling van zo'n deurs is verkopen. En uh, ja... Ik heb, we hebben leuke contacten kunnen en ik hoop dat het een heel leuke uh, gevolg gaat krijgen. Maar uh, voordat de centjes binnen zijn, is een ander verhaal natuurlijk. Ja, oké. Okay. Dus je hebt wel geïnteresseerden gehad voor de diverse boten, maar uh, ik uh, nog. Ik het heel laat toen we uit de gevangenis kwamen. <lacht> Klinkt wel goed hoor, Frank. Ja, ja, met de lampjes aan aan boord. Toen kwamen er ineens allemaal mensen die wilden het meteen kopen. en uh, Ja, maar dan weet je hoe laat het is. Dus, uh, heel laat. Morgen met... ik, heb, ik heb ze nog niet gezien. Dat maar goed, het uit de sowieso niet zo snel. Dus, ja. Nee, maar het loopt allemaal nu een beetje op zijn einde. De boten zullen uh, langzamerhand weer uh, vertrekken. Ja. ja, het is om vijf uur afgelopen. En uh, we liggen in de achterste havenbekken, de kapperkade. En dan moet je dus door een, een soort draaibruggetje heen. En dan gaat het in en eruit. En dan liggen we liggen toch hier met een. De 50 die we weg moeten en er liggen totaal iets van 200 boten. Dus op zich is het een heel leuk evenement. De drakenrace is net afgelopen. Um, er wordt gesuppd. He, een stand te peddelen, dat ken je. Ja, dat ken jij ook, hè? Het is, ja, nou, ja. o oh jee. Daar <lacht> ben ik niet open. heeft wel al twee telefoons gekost. Nee, maar voordat er is, er wordt van alles gedaan. En uh, ik moet zeggen, ze antwoord ontbreekt daar er ook niet aan. De nee. publieke belangstelling was goed. Ja, was bijzonder goed, ja. Okay. Het is uiteraard leuk voor mensen om bootjes te kijken. en Dingen die je niet kan kopen of niet kan betalen. Maar toch eventjes aanraken. Ja, fotootje maken is ook leuk. Ja, toch? Ja, zeker. Goed, Frank. Hartstikke bedankt uh, voor je verslag live vanuit Hoorn. We wensen je behouden vaart terug. Dank je, vriendelijk. En uh, nogmaals... Ik heb, uh, van de, van de, ik heb van de schippen begrepen dat het voor ons... Uh, omdat deze iets wat groot is... Uh, was, dat we donderdag pas weg kunnen... <laughs> dus, je wordt op de hoofd gehouden. Je wordt, uh, je wordt op de hoofd gehouden. Dus, uh, maar het is in ieder geval bijzonder gezellig. Oké, okay, Frank, nogmaals bedankt namens CFM en uh, we spreken elkaar volgende week. Oké, okay, groetjes daarop. Uh, dag, dag Frank. Gezegd <laughs> ja, door ja. ja, ja, ja. Uit de gevangenis, hè, zo de zin erop ja. Helemaal goed. <laughs> hey, veel plezier nog daar, Frank, en tot een andere keer. Dank je vriendelijk! Oké! Okay. Yo-yo! Hoi! Hoi-hoi! Was hij soms bij de Breakfast Club? Je weet het maar nooit hè! Hier is in ieder geval wel dat Hij is. Right on track! Nou, wie niet? Ik dacht altijd dat je in de gevangenis gratis eten had. Maar nee, je moet er duur voor betalen. Ja, maar meneer de Visser, die zat in de gevangenis, heeft daar heerlijk gegeten. Dus nee. En gevangenis, nooit verkeerd. En een nachtbak, een nieuwe een outfit, ja, een weekendje naar Hoorn. Nie nieuwe mobiel. Nou, het gaat helemaal goed met hem. <laughs> het is uh, vijf voor half vijf geworden. De, de drie wedstrijden die tot nu toe uh, gespeeld zijn... op deze zondagmiddag, die zijn inmiddels het einde. Dan hebben we het over de eredivisie, Albert-Jan. Ja, en dan gaan we eerst even terug naar de wedstrijd... die om half één was begonnen. Dat was Go Ahead Eagles tegen FC Gunning. En dat is drie drie geworden. En dan hebben we Feyenoord tegen NAC Breda. Ja, Jawel, het is het Feyenoord geworden. Ja. Ja, zeker. Een applausje waard. 3 tegen 1. Eindstand de wedstrijd Feyenoord. Nak Breda. En een krappe overwinning van Vitesse op FC Twente. Een 1 tegen 0. En om half 5 krijgen we nog... Uh, FC Utrecht tegen ja, AZ. Oh, Klopt, geweldige die wedstrijd. Die kunnen we zo dadelijk na onder meer het Dier van de Week nog wel even een klein beetje blijven volgen. Hè. Zometeen het Dier van de Week bij CFM en het Gedicht van de Week en nog veel meer. Gewoon lekker blijven luisteren naar de Saltfootse Radio. Met nu Jim Cross en de Bad Bad Leroy Brown. Leroy Now, Leroy, more in trouble. You see, he standing about six foot four. All the downtown ladies call him Treetop Lover. All the men just call him, sir. Brown. And it's bad, bad. Leroy Brown, the better man in the whole downtown. Better than old GameCon. meaner than the junkyard dog. Now Leroy a gambler, and he likes his fancy clothes, and he likes to wave his diamond ring on everybody's nose. He got a custom continental, he got a hell. Deze plaat ja. Ja, klinkt goed. Echt wel. Jim Crowes op de Southwoods Radio bij CFM. En de Bad Bats, Leroy Brown. Nou, het is bijna half vijf. We gaan hem doen. Het dier van de week. Luisteraars, en het dier van de week luistert naar de naam Oscar. En Oscar is een hele knappe zwarte kater die wel van een knuffel houdt. Hij is een gezellige kletsmajor die graag bij je in de buurt is. Bovendien is hij erg actief en houdt hij ontzettend van klimmen en rennen. Een huis met een tuin is dan voor hem ook een vereiste jacuzzi. Minimaal. Hij kan het prima vinden met soortgenootjes. Ook met kinderen kan Oscar het goed vinden. Kortom, een geweldige kater die op zoek is naar een Dito-familie. Bent u wellicht die familie? Kom dan snel eens langs om met hem kennis te maken. Hij wacht al op u. Hij verblijft momenteel in een dierenhuis Kennemerland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. Telefoon is te bereiken op 571-3888 571-3888 of kijk even op internet wwwdierentenhuis Tot zover het dier van de week. We gaan door met heerlijke muziek bij CFM op deze zondagmiddag. En deze plaat mag eigenlijk niet onder Ontbreken dan eens een geweldige muziekmiddag bij CFM. De Doobie Brothers zijn hier! bij CFM. Zo dadelijk hebben we nog onder meer het gedicht van de week... maar ik wil ook nog een Eros Ramasotti'tje draaien. Oh. Ja, ja, nog eentje. Nog eentje. Ja. Ik kan het niet laten. Dan Wat dacht je van deze? Voor... Hier is terra promessa. Oh. Oh. Tijd voor pizza. Daar gaan we van genieten.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 I nostri pensieri, noi non ci fermeremo, non ci stancheremo, di cercare il nostro cammino. Yeah. Semei ragazzi di oggi, zingare di professione, con i giorni d'amante, da e in mente un'illusione. Noi siamo fatti così Guardiamo sempre al futuro E così immaginiamo Un mondo meno duro Finché qualcosa cambierà sari in piedi noi non ci fermemo non ci stancher di cercare il nostro cammino Zandvoort op zondag. Dat hoor je ze dadelijk na deze van Ramse Schaffie. Ik ben misschien te laat geboren.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 Begroeten, het komt vanzelf weer voor elkaar. Dus laat me, laat me, laat me mijn eigen gang gaan. Laat me, laat me, ik heb het altijd zo gedaan. Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd, ik heb geen bezit en geen bezwaar. Ik hou van water en van aard, ik hou van schamel, maar ook van duur. Er is geen stuiver die ik spaarde, Leef gewoon van uur tot uur. Dus laat.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 not I mine, mean, I'm not blijven. We hebben het nog nooit zo gedaan. Bij Zandvoort op zondag... hoorde je de zin van Ramse Shaffi en laat me mijn eigen gang maar gaan. Het is kwart voor vijf geweest. We gaan hem doen. Het gedicht van de week bij CFM. En deze week gaat het gedicht van de week... over Zandvoort op zondag... Zandvoort op zondag. Ga er maar rustig voor zitten, want dat mag. Altijd een gezellige show. Zondagmiddag op de radio. Met Rob en Albert-Jan. Nou, die kunnen er wat van. De laatste nieuwtjes uit het dorp. De laatste scores van een basketbalworp. Live verslagen van sportwedstrijden... met zoveel enthousiasme gebracht door hen beiden. Alsof je als luisteraar in het publiek zit. Dit programma heeft veel pit. Muziek zorgvuldig geselecteerd. Dat hebben de jongens door de jaren heen wel geleerd. Een gedicht speciaal voor CFM. CFM is er altijd 24 uur per dag zonder rem... Luister dus ook op zondagmiddag weer mee. Naar de radio hier dichtbij aan zee. En doe je dat, dan heb je wat. Always look on the bright side of life. Come on and give us the five. Wat een mooi gedicht van de week, hè Willem? Ja, zeker. Dankjewel, Albert jan voor uh, dit gedicht van de week. Het gedicht stond voort op zondag. En zondag zijn we altijd heel dichtbij, hè? Op de radio, tussen 2 en 5 uur. De wereld staat voor ons heel even stil vandaag. En je hand die wil brand wil de Je ogen lachen als ik zou je zijn. Van Zandvoort op zondag bij CfM. En We die even met z'n allen lekker mee. Met deze heel in de studio van CfM. Ons plaatje. Hè? Ja, dit blijft gewoon ons plaatje. En jij <laughs> zit zo jaloers naar die zonnige beelden op tv te kijken. Oh, Ik denk dat gooi je er nog even lekker een zomersplaatje voor je in. Dit is Moeten werken, nee, wil nee dat zou ik niet zeggen. Ja, ik heb ze verminderd eruit ja, gegooid, gooit. hoor. Maar het is een kort weekje voor je toch? Ja, dat is waar, dat is waar. En dan mogen okay, we gelijk ja. in.